Zij verheven van alle militaarse dood. Hij is die ons bewaart, ons leven, die voor ons zorgt, dat ons behoedt, opdat wij niet vallen op even, ja dat niet lift onze voet. Men heeft op ons hoofden gekomen, zo mijn beklimt een kemeldier, als beesten werden wij al om gedreven door water en vuur. Daarna heb je ons de goede vertroost, die ik tot uw huisrein wil brengen, met offeranden bloedig en mijn beloften groot en klein, zal 66 de versen 4 en 6 En gereed het Gods woorden dat ik u beschreven vind in de profetie van Amos. En daarvan het achtste hoofdstuk. Maar voor. Amos 8. De Here, Hieren deed mij al dus zien en ziet een korre met zomervruchten. En hij zeide, Wat ziet ge Amos? En ik zeide in koren met zomervruchten. Toen zeide de Hieren tot mij. Het eind is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar de gezangen des tempels zullen te dien dagen huilen, spreekt de hieren hieren. Vele dode lichamen zullen er zijn. In alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen. Hoor dit, gij die de nooddruftig opslopt, en dat om te vernielen de ellendigen des lands. zijn naam, hieraan, hieraan. De en de erde. het niet voor het zal laten varen Het werk uw handen Amen Geliefde Genade Vrede En warmhartigheid Word je bij de aanvang van Geschonken wij verdere woord van reikelijk vermenigvuldig. Voor hem die is. En die was. En die komen zal. Van de zeven geesten. Die voor zijn troon zijn. En de van Jezus Christus. De getrouwe getuigen, de eerst uit de doden en de oversten van alle de koningen der aarde. Amen. Geliefd laat nu trachten, de neer om een Ach, hier de zeemans en de aarde, een God die eeuwig en die ook nooit zal laten varen het werk uw handen. Hier, als dat u deze ogenblikken verwaardigd Mocht worden om tot u te namen. Onder de diepe indrukken van uw heiligheid. En uw majesteit. En onze totale onwaardigheid. U Dan is het al onder dat de aarde nog draagt. En dat deze hemel nog dekt ook. Ja, dat we deze morgen nog bij elkaar mogen komen. Rondom de kandelaar, waar u evenblijvend blijvend wordt. En evangelie. en ach, al heer, als we dan tot u naderen. Dan mocht uw kind van de oude dag die mocht het ervaren. En als ik mij verwaarloop om tot u te naderen, riep die tijd dat ik niet als stof en assen ben. En dat mocht naar Abraham worden, heren. Voor dat zo dom verbranden. Dat zullen we allemaal eens moeten leren in ons leven. Dat we niet eens waardig zijn. Dat wij zijn waardig stof en as. Nutteloos en waardeloos. En dat zijn we nu onze diepe vallen Adam, zijn we dat geworden, oh God. Daar hebben we onze naam verloren, maar ook onze plaats verloren. Onze recht verloren en onze aanspraak verloren. En nu reizen we maar heen en oh God. We hebben nergens geen betrekking op. We hebben geen betrekking op de dood en op de eeuwigheid, Heer. We slapen maar naar de hel toe. En dat is een mens van natuur. Maar al lief vol Heer. We hebben gezellig van eeuwigheid en uit ontsloten. eenzijdigheid ter goddelijke soevereiniteit. In die dier waar maar wil in die gezegende borgen des verbonds, die aan uw rechterhand is gezeten, om altijd voor dat biddeloze, dat indrukloze volk te bidden, en aan het dure en dag is, dat we mogen er de zekeningen, die voortgekomen zijn uit uw hand, het zag er allemaal zo donker uit, heren, maar we hebben het nog mogen ervaren. En u deze dag. O oh God. Die wordt afgezonderd om u te herkennen. Voor al die weldaden. En dan die herkenning niet te kunnen vinden. Want we leven maar als recht hebben, de mensen. En het is ons o oh God allemaal onbekend. Totdat we door genade bij bepaald worden. Dat we hebben een biddende. En een dankende, hoge priester. Voor zulke biddeloos, En zulke dankeloos volk. En mochten we dan in hem eindigen. En door hem tot u naderen. Met alle noden en met alle behoeften. En onze weldaden die we van u ontvangen hebben. Door hem aan u wedergeven. O grote ontvermer. Het grootste geschenk. De grootste gave die gij ooit op aarde weggeschonken hebt, dat is uw eigen kind, Heer. Maar er zullen wij eens aan het eind moeten komen met al het onze. Om uit die diepe verlorenheid en die totale verdoemelijkheid, om eens een oog te krijgen buiten onszelf, op die gezegende middelaar. Die nu de dood en graf overwonnen heeft, wil hem daartoe, oh God, ook verhogen hier in de prediking, die gezegende Emmanuel, wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid, en dan voor een hulpeloos volk in de oceanen der verlorenheid. Om aan een grote haar te mogen worden. Mochten er zo nog eens opgekomen zijn heren. Die het leven in haar hand niet kunnen houden. En het leven in haar hand niet kunnen vinden. En die het maar uit moet roepen op. Oh ziet op ons in gunst van boven. Land en volk, kerk en staan. En nu zijn we in het einde der tijden gekomen. Want het einde aller is op ons gekomen, heren. Maar het zal ook eens persoonlijk moeten worden dat gij jongens niet meer voorbij gaat. O grote ontfermeren. Zie dan op ons in gunst van boven. Wel de oude vandaag gedenk. In het klimmen der jaren. Wil ook de vaders en moeders. De kinderen die uit der gemeente. En wees goed goede nabijeren. Op een ondergaande wereld. O oh grote ontvermer. Moet ons beslag komen te leggen. Want deze wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheden. O God, maak ons dus plaats voor u zelf in. En hoor ons aan binnen de gemeente. Ga je houdt uw hand zo stil, land en volk. Kerken staat het zink maar weg. En het zak maar weg naar het onherroepelijke einde. O grote God en koning wij ons dan ook op deze dag goed en naar hij wil alle gedenken die op uw zegen open, die op uw zegen wachten over, die in deze ziekenhuizen verpleegd worden, die wij erom thuis mochten komen, die geopereerd zullen worden. Heerlijk, gij weet al de noden en al de behoeften van deze gemeente. En mocht hij er zijn oors voor instaneren. En mocht hij die mensen ons gedenken. In uw lieve gunst en goedheid. En alle ook dames broeders gedenken. Heer. In de veelheid hun arbeid. En ook in de donkerheid der tijden. En dan moet hij zelf gaan ervaren. Dat ze van een uit zichzelf hebben. Hebben ze geen uitgangen naar u toe. Maar ach Heere Zie jij op ons In van boven Zodat de uitkangen van deze dag Dan mocht hij uigen tot uw Heer En tot de verheerlijking Van uw goddelijke duurde En tot zaligheid Onzer En wel de arbeid voor onze mede ook gedenken. hij ze steunen, sterker en onderschraagd. En broeders die deze dag geroepen worden, heren. Om in de deeltjes uw werven de arbeid te verrichten wij ook. Goed en nabij, jou God. Ze moeten het zo dikwijls uitroepen, heren. We zijn ook maar van gisteren. En we weten het. Ook niet En zo kom uw kerk altijd maar naakt Aan de dijk daar toe licht En waarheid neder En breng ons Door die glans geleid Tot uw gewijde tenten weder Mochten we dat eens ervaren Ook in dit deeltje uw erven En mocht alles wel maken deze dag een onvergetelijke dag En de hoogst is aan het einde Maar dat is ook het leven ook Want dan zijn we aan het einde aller dingen En wil hij ons toch goed en aan zijn En met uw lieve geest nog door de rijen gaan En mocht hij nog zegenende Op ons neder zien In gunst van boven om u verbond, welkom. Amen. Zingen we nu geliefd uit de honderd en derde persoon, persoon honderd en drie, en daarvan het eerste. Het tweede en het derde vers. Mijn ziel wil dan eer met lofzang prijzen. Al wat in mij is, moet hem eer bewijzen. Hij zijn een heilige naam, loven hem met vriend, wil hem prijzen en roemen, onbeladen. O, gij, mijn ziel. Loof de zere weldaden. Die gij ontvangen hebt. Vergeet die niet. Loof hem. Die door zijn goedheid hoog vergeven De zonde u al ganselig heeft vergeven. En het derde vers. Die uw mond vol maakt. Met goed en vreugd. En wat er verder volgt. Het eerste. Het tweede. En het derde vers. En inmiddels krijgt u gelegenheid. Uw liefde gaat te zonderen Voor die welbekende doeleinden. En we weten het allemaal gemeente. Het is oogstzondag. En mocht de Heere dan ons aanzien is zijn eeuwige liefde en mocht de Heer u een gave zeden. Psalm 103, 1, 2 en 3. <tied> Geliefde medereizigers Naar die allesbeslissende eeuwigheid Het is ook zondag vandaag Zo in deze zondag Mogen wij God herkennen al de weldaden Die Hij ons nog gegeven heeft Hoeveel er zijn er met ons geliefde Die zijn bedacht Zaten ze nog in de kerk. En nu met zondag of dankdag. Om de heren te kennen voor de weldaden. Reeds in de eeuwigheid. En de lot is voor even beslist. En nu staat het nu toch met ons gemeente. Waar hij ze toch maar slapen naar de het is allemaal zo indrukloos. We zijn zo dankeloos. We zijn zo biddeloos. En als we dan in Gods woord kijken geliefde. Dan de toch hard Die hadden meer op met haar is Als met Christus. Ja ja. En dat is echt niet vreemd hoor. En daarom ik dank daarom God te herkennen. Voor de Weldad geliefde, we hebben nog twee voeten op aarde. Ja, we zijn nog niet weggeworpen met een mannelijke wegwerping. En de heer heeft ons nog wel gedenken, zag het of van het voorjaar maar donkerheid. En maar regen en koud. En we moeten van terecht komen. En hebben we het toch weer gezien. Dat de Heer heeft ons ook nog bijzonder gezegend. Land en volk. Visserij en alle, alles waar de Heer ons geplaatst heeft. Er zijn wel mensen geliefde. Die denken dat dankdag en ook zondag. Dat is alleen maar voor de boeren. Oh ja. Ach gemeen. Kijk er toch eens naar me. Welke stand of rang of dat de heer ons plaatst, hier op aarde maakt allemaal niets. We hebben nog twee voeten grond. Eerlijk. We kunnen nog, ooit jonge mensen, wij kunnen nog tot God bekeerd worden. Want we zijn allemaal op weg gereisd naar die ontzaglijke eeuw. En nu is dit een dankdag of dankstom Een uur in het einde der tijden Want die zijn op ons gekomen En hij zegt Jezaja Tegen dat slapende Afgeweken volk van Israël Want ze sliepen maar in een tijd dat alles wegzong. En ze waren vergenoegd met hunzelf. Ach, het beeld van de kerkgemeente. Maar de zei Jezus, riep het uit. We hebben ook in deze weg. U werd gericht, u verwacht, heren. Want tot uw naam en gedachten is is de begeerte onze zielen. Want hij komt. jij ja, komt om de aarde te richten. En mocht dat nu eens zijn de aarde des harte. En die wereld van de mensen bestaat In gerechtigheid. Want Sion wordt door recht verlost. En God doet er afgesneden zaak op aarde. Al mijn medereizigers, naar die ontzaglijke eeuwigheid. Als je toch eens een indruk krijgt van de eeuwigheid, van de weldaden die God ons nog schenkt. En waar zijn we nu gebleven? Met al die weldaden die de Heer heeft, nog zo rijkelijk geschonken heeft. We mogen nog bij elkaar krijgen, mensen. Het zal huis zo lang niet meer duren. Echt niet goed. Nee, we gaan nu een tijd tegemoet, dat we helemaal niets meer te zeggen hebben. En er zijn de oordelen gods op de kerk op aarde, want die beginnen weer bij het huis gods. We hebben nog twee voeten grond, waar we nog op lopen mogen. Er is nog vrede in de landen, de heer heeft nog geeft zaad aan de zaaien. En brood voor de eten. Wat is God toch goed, hè? Voor een slecht mens. Mocht de maar zijn een indruk van krijgen. Want zo gaan we toch, reizen we toch met de snelheid van het licht. Naar onze eeuwige bestemming. Maar weet je nou zo groot is gemeente? Dat we een biddende en een dankende hoge hebben. Aan de rechterhand des vaders. Die voor de dankeloze, dat biddeloze, de kwaas indrukloze vond Die dus biddende aan de rechterhand des vaders. Vader het ware de uwe. Ja, dat is niet veel. En als de kerk op zichzelf kijkt, dan zegt hij het ware duwen, maar ik heb ze mij gegeven. En dat hij die, die kerk nu in het recht gekocht heeft. En in het recht betaald heeft. En de dode gods hersteld heeft. Dan zal de kerk zeggen: ik zal even zingen. Ja, van gods goeder heen. Dat zal eeuwig dan dan wezen, eeuwig opgelost, in een drieëne God, verlos van het lichaam deze doods en der zonde om uit te gaan en in te gaan. In die eeuwig al der engelen, om met hem en in hem opgelost te worden. Maar hier is de kerk, is nog een strijdende kerk. En we zijn allemaal als beleid in de kerk. En nu zitten we hier voor het heilige aangezicht op ons. En mocht u ons nu gedenken in zijn lieve gunst en goedheid. En ons plaats maken voor en door zichzelf. door op deze ogenblikken, op een ogenblik stil te staan... Bij de woorden gods welke opgetekend kunt vinden. In het u vorige lezen schrift En dan wel het achtste kapitel. Van de profeet Amos. En daarvan het eerste. En het tweede vers. En de Heer deed mij. Al dus zien. En ziet. Een korf met zomer vruchten. En hij zeide, wat ziet gij, Amos? En ik zeide, een korf met zomer vruchten. Toen zeide de Heere tot mij, het einde is. Over mijn volk Israël. En ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Toet is dus voor. we zetten boven onze overdenking. De God sprake tot aan. Ten eerste, wat hij zag. En ten tweede, wat het betekende. In het eerste en in het tweede vers. Zou dan zien we dat in die dagen van de profeet Amos. Dat was een vruchtbare tijd. Het was een rijke tijd, het was een gezegende tijd. En het tienstammerijk, dat was afgescheurd van de twee stammen. Dat weten we allemaal. Je kan dat hier lezen in het zevende kapitel. Maar, Amos, laten we dat een beetje dichter bezien, die heeft geleefd in de tijd. Van Jezaja en Jeremia. Hij weet allemaal dat Jezaja die was van koninklijke afkomst. Jezaja dat was een zeer ontwikkeld profeet. Jezaja die profeteerde bij de twee stammen. Maar het waagde de heren om Amos uit te stoten bij de tien stammen. Moet je eens goed over nadenken. En die tien stammen, die hadden het echt nog niet zo slecht gedaan hoor. Nee. Nee, de vrouw wereld, die treft met zichzelf nooit slecht. Echt niet gemeente. Ze hadden toch alles? Ze hadden toch de godsdienst? Ze hadden de kalverdienst en dan een betel? Ze gingen drie maal per jaar, gingen ze op. Ze deden precies wat de priester voorschreef. Maar de God van Israël, die dachten ze te dienen door de kalverdienst. Want dat was natuurlijk een politieke zet. En vader Elbion, die was bang dat hij zijn volk zou verliezen in Jeruzalem. Maar nu ging de heren die kerken de verantwoording roepen. Gemeente God moest zich nergens met ons gaan bemoeien. En toen had hij geroepen en wordt Amos die kwam naar Bethel. En Bethel, dat weten we allemaal. Dat betekende huis gods. Maar dat huis gods. Dat Bethel. Was nu Bethaven. Dat betekent huis der ijdelheden. Dan moet je eens even stilstaan. Wat dat wil zeggen gemeente. Bethel. Dat was voor een totaal verloren mens. In zijn totale verlatenheid. Dat was voor Jacob een weg ontsloten buiten zichzelf. In dat eeuwige eenzijdige godswerk. En dat was nu die plaats die Lus heette. En waar Jacob die belofte deed. Dat wanneer hij veilig terug mocht komen. God verstaan, Naar het land der belofte. Dan zou hij de dit doen en zou dat doen. Maar toen die twintig jaar later terug kwam. Toen deed hij niet. Hij liet die belofte daar wel liggen. Dus de mens. En nu. Nu was het bedhaven. Het huis. daar eindel heet. En nu kwam Amos. En die wordt weer Amazia. Werd die ter verantwoording geroepen. Hij tegen de koning zegt. Amazia deze man. Die doet niets als ellende voortbrengen. Wat moeten we toch. Hij zegt tegen Amos. Ziener gaat weg. Gaat weg. Profiteer zegt hij. In Juda eet al daar uw brood, maar in Bethel zult gij voortaan niet meer profeteren, want dat is des konings Heiligenhof. En dat is het huis des konings. Er kwam een eenvoudige boer van Tekoa. Eliwa was ook een boer. En zo gebruikte de heer ook eenvoudige mensen. En was zeg Amos dan. En Amos antwoordde en zei die. Tot hem aange. Ik was geen profeet. Ben ook geen profeet en zo. Nee. Maar ik ben een osse herder. En ik lees wilde vijf. Dat ben ik. Ik ben maar een boer van Tecoa. Maar, zegt u tegen Amazia. Maar de Heere heeft tegen mij gesproken. Hij wil zeggen, ik ben door God gezonden. En nu kan jij die valse profeten wel behandelen, Maar ik ben door God gezond. Ga ook niet weg voor Amazia. En dan zegt de tegen Amos. Zeg Maar wat ziet gij. De Amos. die ja, ge zal op de ogen. Daarom roept de kerk het uit. Daar werd het uit. In de 25 ste persoon. Ja de ogen. houdt mij stil. op Opwaarts. Om op God te letten. En dan zegt hij, wat ziet gij En dan zegt hij hij zegt hier, een korf met zomervruchten. Dus het was oogsttijd geworden. En dan zag hij die korf. En er waren al die vruchten in die daar groeiden in dat warme land. Zomervruchten. Die zijn niet houdbaar. Er is geen duurzaamheid in. Maar zomervruchten zijn wel verkwikkend hoor. Dat moet je niet onderschatten. Want de zomervruchten die kwamen voor de wintervruchten. Als je pinkstrap en de eerstelingen van de hoogst. Die werden bij de heren gebracht. Dan had je ook nog zomervruchten. En die zomervruchten. Die zijn zoet. Die zijn vroeg rijp. Dat zegt Micha. In Micha zeven mijn ziel. Begeert vroegrijpe vruchten. Zomervruchten. Wat wil dat nu zeggen voor onze reis naar de eeuwigheid gemeente. Wel... Die zomervruchten dat is vertroostende genade. Goed verstaan. En met vertroostende genade daar kan een mens mee leven. Maar Amos die ging verder. Het moet worden ontdekkende genade. En dan kunnen we niet bestaan voor God. En daarom zegt de Heer, en wat ziet aan? Ons? Hij zeide een korf met zomervruchten. Ja, ja. Dat zijn al die vruchten die gegroeid waren, maar die zijn niet houdbaar. En wat zouden nu die zomervruchten zijn? Bij Gods kinderen ach geliefde. Een mens heeft zoveel vruchten in zijn leven. Zijn tranen. Zijn gebeden. Zijn verzuchtingen. Zijn arbeid. Zijn allemaal vruchten. Maar die zijn van de mens. En zo. Zo gaat hij maar verder. En dan komt hij daar. En dan gaat de het en Wat ziet je in korf met zomervruchten. En wat moet nu de kerk gaan leren. Die zijn niet houdbaar. Voor die ontzettende nacht. Wanneer we de eeuwigheid in moeten. Maar welke vrucht dan geliefde. Is wel houdbaar. Om voor God te bestaan. Dat is Christus. Want uw vrucht. Die is uit mij gevonden. En daarom leert die kerk zijn eigen zo vruchteloos kennen. En dan moet hij dikwijls zeggen, heren, Ik denk aan u. oh God, dit mijn vrucht voortbrengen En dan moeten ze daar maar weer bepaald worden. Bij die korg met zomervruchten vruchten. En die hebben geen waarde. En dan leven we ook in een tijd geliefde. Dat de wereld is rijp van vruchten. Laten we er maar eens bij zien. Het is een godsdienst. Zonder God. En het is maar een bouwer. En een bouwer. En een bouwer. En het is allemaal op een zandgrond. Het is buiten dat enige fundament. Dat enige dat gevonden zal moeten worden... Dat gelegd is in de eeuwigheid. Daar moet de kerk op rusten. Op dat enige fundament. Die zoet Emmanuel. De meest verborgen persoon. Voor het geestelijke leven. En wat zoeken wij dan ons leven. In die vruchten. Wat ziet gij. Amos. Als ik zie de hele korf. Met vruchten. De Farizeeën hadden allemaal zomervruchten. Maar de Torah die zag dat al zijn vruchten verteerd waren, die kon met die vrucht voor God niet langer bestaan. Maar die moest het uitroepen, oh God, al oh mijn vruchten die, dat is zonder lente en verdriet, wees mij zonder genade. Maar de Farizeeën die hadden vele vruchten. Maar. Die zag. Dat al zijn vruchten verkeerd waren. Die kon met die vrucht voor God niet meer langer bestaan. Maar die moest het uitroepen. O oh God. al mijn vruchten die. Dat is zonder ellende en verdriet. Wees mij zonder genade. Maar de fariseers. Die hadden vele vruchten. Maar zou zien maar dan zegt de Heer wat anders en hij zegt tegen hem een korf met zomervrucht toen zeide de Heere tot mij het einde is gekomen over mijn volk is Heb je dat wel eens thuis gehad, die boodschap? Want daar gaat het om. Het einde is gekomen. En mijn medereiziger naar de eeuwigheid. Dat zullen we moeten leren. Het einde. Ontzaggelijk oordeel. Wanneer is het einde gekomen? In het paradijs. Is dat al gekomen? Toen de mens van God afviel, toen is het einde gekomen. En God zou ze niet meer voorbij gaan. En nu is het einde gekomen. Wat had hij al niet met Israël gedaan? had het uitgeleid, uit het erderkhalve. Ze hadden 450 jaar in de dienstbaarheid geleefd. Maar toen het werd van de dienstbaarheid. U is een beter word bereid. Toen hij vond die kerk uitgeleid door die barrenzandwoestijn. En daar lag dat eigen leven maar eens bij. Uitgeleid. En toen. En nu moet die klagende zeggen vanavond. Dat al die zomervruchten. Dat zijn allemaal vruchten van de mens buiten de borgen. Die kunnen niet voor God bestaan. En de vrucht alleen is Christus. En toen heeft hij een slavenvolk. Heeft hij tot een groot volk gemaakt. En die hebben nu God verlaten. Land en volk. Kerk en straat. Maar hoe is het nu van binnen, mensen? Want waar gaat het maar om? Want het einde is geloven. Ja, gemeente. God doet een afgesneden zaak op uur. Al die vrome, vlotte praatjes. Daar heb je toch totaal niets aan voor de eeuwigheid. Echt niet. En we zijn al reizen naar leven. En wie weet hoe spoedig dat het hefbomen de hefbomen des grafs ook over ons gesloten worden. En dan gaan we daar met een hele korm met zomervruchten. Maar zoals je moet ervaren in het leven, in de praktische beleving der zielen. Dat het eind is gekomen. God snijdt de mens af. God doet een afgesneden zaak op aarde. En Sion wordt doorrecht verlost. En hij heeft dit einde. En nu gaat God niet meer voorbij. Ja, ja. Dat is precies als een landman. Er zijn verschillende vruchten. Die worden vele malen geplukt. Dat weten we toch. Er zijn vruchten die worden niet in één keer geplukt. Gaan we wel verschillende keren. En dat heeft het nu te betekenen. Dat de Heer die zomervruchten, hij zag geen vrucht. Hij zou niet meer voorbij gaan om de nalezing te houden. Dat betekent het. Hij kon niet meer terug. Ja, ja. En daar heeft dat kind van God in het stof geslagen. Hij zou de heren nu nooit meer terugkomen. Ik zocht hem in mijn bange dagen. En ik hield niet op mijn hand en ook. En ik zie mijn liefde wegvloeien. Weg hebben naar de eeuwigheid. En geen grond voor die eeuwigheid. En de borg is mij onbekend. En u gaat de Heer zeggen. Dat hij niet meer voorbij zal gaan. Want al die zomervruchten. Die hebben geen waarde voor de eeuwigheid. Ja de smaak. Is maar Gods kerk gaat leren dat de zonden zijn zo bitter in de mond. En dan moet dat gebeuren. En wat zegt u dan nog meer? Er is een mijn volk Israël. O dat eeuwige godswonder. Het einde is gekomen. Maar het is nog niet einde. Dat is nou dat grote wonder. Want dan zegt hier. En het zal het voortaan niet meer voorbij gaan. En dan komt de kerk hier in de banden. Staat hier buidelijk, ja. En dan roept de Heer. Die roept ons. En hij spreekt in het bijzonder tot zijn volk. Tot wederkeren. En wat moet de kerk nu gaan leren, gemeente? Ze kunnen niet wederkeren. Wij kunnen wel van God af voor, Hoor je het, jonge mensen? Wij kunnen de wereld wel dienen. Maar terug. Geen stap. Geen stap. En gaat de jullie gaat het leren. En hij gaat het ervaren. En wat roept hij dan uit? O wee mij. Dat ik zou. Gezondigd heb, ik verga. Want al mijn vruchten, dat zijn maar zomervruchten. En wat ziet genoeg. En het is maar een bouwen en alleen. En daar zijn we nog niet weg geworden. Ja. Maar nu in Christus. Uwe vrucht staat hier duidelijk. Die wordt in mij gevonden. En dan gaat de kerk. Die gaat veroordeeld over de aarde. Want dan moet hij met alles in een eind komen gemeente. Het is oostzondig. En de Heer heeft het bijzonder wel gemaakt. Er is nog vrede in de gewest. En dan moet je niet vergeten. Alles streeft. Alles streeft op aarde Naar de macht. Ja ja. En alles in is een revolutie. Het draagt me op de paden. De revolutie. En terrorisme. Wat een tijd. Moet onze kinderen opgroeien. En alles streeft nou die alles insluitende wereldmacht. En die zoet Emmanuel, Die dierbare borg. Die zegt tot zijn kerk op aarde. En mij is gegeven. allemaal In de hemel. En op aarde. Dat hebben ze niet eens doen. Maar alle macht is hem gegeven in de hemel en op aarde. Achterleren wij dat onze wegen en onze vruchten zijn maar doodsvruchten gemeen. Maar daarom laat de je ook het Evangelium nog verkondigen. En laat het je nog toeroepen gemeente, ook in deze morgenuren breng je die zomervruchten in naar voren. En dan moet je zien dat alles van de mens komt te tekort. En tegenwoordig wordt alles meer in de mens zijn handen gelegd. En dan moet hij maar bouwen en bouwen. En het is allemaal buiten dat fundament. Maar het zal geen dagen raad zien. En dan zegt de Heer tegen je wat ziet gij. En dan moet ik zeggen een korrel met zomer. Ze hebben geen waarde voor de eeuwigheid. En als dan de mens dat is galeren. En dat eerst in de ziel gaat doorwerken. En ik raak's met de goddelijke wetten doen. Dan moet de ik het roepen: Gemeente, gemeente, mijn ziel. Ja, mijn ziel herdenkt met hele baby. O God met majesteit bekleed. Zijn wet op heb heeft gegeven. Achter krimpen mensen in onder. En daar komt nu de kerk die krijg is. Aan die goddelijke wet. En in het licht van die goddelijke wet. Zijn al mijn vruchten. Ja dat zijn maar stinkende vruchten. En daarom mocht de nood in de zielen ons geboren worden. En niet verder gaan. Waarom? Omdat er die vruchten komen van de verkeerde stam. Ze komen allemaal van ons eerste stamvader. Van Adam. Het zijn niet de vruchten des levens. Dat zijn de vruchten die de koude. De winter kunnen doorstaan. En daarom gemeente. Het zijn zulke ernstige tijden. Het zijn zulke ernstige ogenblikken. Wij zijn rijp voor het orde. En alle vruchten buiten Christus. Dat is een zomer. Ja. Hoeveel mensen zijn er nu. Die spreken altijd over God. Ja ook van de kastels hoor. En over zijn dienst. En ze hebben niet ten minste Gods kennis. De heeft ze nooit aan zichzelf ontdekt. Hij heeft ze nooit stopgezet. Het is nooit een verloren zaak geworden. Hij hebben het nooit uitgeroepen. Jij zei volmaak? Hij zei rechtvaardig Heer. We krijgen ze betrekken op die goddelijke deel. En dat is de deugd van het goddelijke recht. En als die deugd van dat goddelijke recht. Als die in ons leven gaat spreken. Dan zijn al mijn vruchten gemeente. Dat zij zomervruchten. vruchten. Die kunnen voor God niet bestaan. Die kunnen daar voor God geen zo'n zoen. Hij kan die prijs. daar ziela dat rond zoen. Ja, voor God in tijd. En nog even geen En dan loopt dat kind van God over de aarde. Met zijn hoofd in stof gebogen. En is zegt: De Heer, wat ziet gij, Amos? En hij zegt: Oh God. Ik zie het alleen maar zo worden. Want er is totaal niets van Christus bij. Dat is de waarneming derbij. En nu gaat God. In het goddelijke recht kan die, die ziel niet meer voorbij. Ziet hij de hel reeds onder hem? Ja, hoor. Neem het al alsjeblieft eens mee, mensen. Huis, kom hier ook zo dikwijls Maar even door eens mee naar huis. Kom hier ook zo dikwijls Maar even door eens mee naar huis. Jonge mensen. Ga er door eens mee op je knieën. Want je danst op mij op je knieën, want je danst op een vulkaan, kinderen. En dan ook zondag voor de weldade, die God ons geschonken heeft. En dan uit de waarneming der zielen, en dan allemaal, hij zoekt zoek geen vrucht meer, nee. Maar die vrucht die wordt in hem gevonden. In die zoete manen En als er in die ogen blikken. Onder de bediening van de goddelijke wet. En onder het gezicht van het goddelijke recht. En van zijn goddelijke deugd, Dat hij eruit uit moet roepen. O heer uw doen is rein. Uw voor is schans rechtvaardig. En als daaruit die nevel uit die drom. Van nevel uit het heilendom, Als dan die borgen des verbonds. Uit de hand des vaders, dat zegt de vader ik heb, ik heb bij je help voor Israël hulp beschoren. Hij spreekt hier over zijn volk Israël, over de zomervruchten. En uit het, het volk verhoogt, dat hulpeloze volk, in de oceaan der verlorenheid. Hij uit het volk verhoopt O, oh, de, de kerk Die zou hem wel dood willen kussen Maar hij kan er niet komen Nee Tegenwoordig lopen ze maar Ze zijn er zomaar Maar ze kunnen niet bij die borg komen Want ze hij is met Fibozit David zegt tegen me Fibozit En waarom ben je niet met mij meegegaan Ik heb je toch Van de dood gered M Fibozit En nu moest ik vluchten en hoe liet je hem in de steek? Nee, zeg even boos is. Ik ben bedrogen, o koning. Hij zegt maar. Hij zegt, ik heb mijn baard niet geschoren. Hij zegt maar, de koning is als een engel Hij zegt, wil u me doodslaan? Dan slaat u me dood. Want ik ben toch. Weet je wat van, gemeente? Ik ben toch van een verdoemd geslacht. Sla me maar dood. Als je maar weet, o koning, uw knecht is kreupel aan bij de Al die totale onmogelijkheid. En David nam even boos hij zou En zo de wat ziet ge nu, in deze morgenuren, alleen maar zomervrucht. En dat de heren niet meer zal verwijten. Zouden dan zijn beloftenissen? Immer haar vervulling missen. En dat voor een kind van God? Zou de Heer nu nooit meer terugkomen? Nee, niet op die zomervruchten. Maar nu in die dierbare Emmanuel. In die gezegende borgen des verbonds. Ja, dat is de vrucht des leven. En uit die vrucht wordt de kerk bediend. Want uit zijn volheid hebben wij genade ontvangen. Genade voor genade. En zo gaat een mens met al zijn eigen werkte de dood in. Hij kan die prijs. al die ogenblikken. al gemeente als je dat beleven mag. daar zielen dat ransom. Dan wordt het eens waarheid mensen. Maar dan wordt het ook eens eeuwigheid. Voor God in tijd. Door eeuwigheid voldoen. En als het dan eeuwigheid gaat worden. Dan is het voor eeuwig verloren. Ja voor eeuwig verloren. Tegenwoordig zijn ze al verloren. Als ze de krant lezen. Maar zo is het niet geleden. Eeuwig verloren. Alleen door die goddelijke wet. Omdat die het recht gods oploopt. En dan. Dan die vrucht, die eeuwig vruchtdragende boom. En dan die borgen des verbonds. Die vrucht, want uw vrucht. O volk van God, die is in mij gevonden. En daarom zeg Amos. En ik zal mijn volk voortaan niet meer voorbij gaan. Maar u kan de Heer dat doen wel. Drijf je nu het heilgeheim van het zalig worden. Uit eeuwige gedachten, Want wat staat er hier voordat hij dat gaat openbaren. En laat beschrijven. De here Heer, deed mij al dus zien. Dus hij spreekt hier over de schepper van hemel en aarde. Maar ook over die eeuwige getrouwen verbond Jehova. en dan kon het. In dat eeuwige verbond. Want dan zou die in Christus zijn kerk aanzien. En hij zou ze genadig zijn. Oh mijn medereizigers naar de eeuwigheid. Van onze kant. Ach, is het allemaal veroordeling en de dood. Maar van z'n heren zeiden. Dan is die voorbij gang, Die is geschied In de eeuwigheid. En in de zoon. Zijn er eeuwige liefde. Die altijd vruchtdragende boom. Als we daar nu eens. o, zondag in mochten houden. Dat we daar nu eens. Onze liefde gaven aan kwijt konden. Want die zoet Emmanuel. Aan zijn dienst, aan zijn volk, aan zijn kerk. De dichter heeft er nog van gezongen. Wat we nu willen doen. En wel uit de 68ste persoon. En daarvan het vijfde vers: Gij verkrikt uw volk, goeder dier. En maakte dat een iegelijk dier. Daar woont zonder verderven. Uwe kinderen deelt gij uw goed. In het kruis geeft gij een goede moed. Zonder troost zij niet sterven. Gij hebt naar uw goedigheid de reine jongvrouwen bereid. Een oorzaak, zo het mag blijken, om te zingen in het ganse land. Als onze vijanden met schoon geldvluchtig moeten wijken. Wij noemen ze 68 en daarvan het vijfde vers. Wat ernstige boodschap, hè. In deze zondagmorgen. Wat laat hij zeggen: het einde is gekomen. En ik zal mijn volk voortaan niet meer voorbij gaan. Staat er heel duidelijk. Wat wil dat zeggen, geliefden? Wel. Het einde is gekomen in het paradijs. Daar moeten we teruggeleid worden hoor. Laat ik je dat dan maar zeggen. Jullie hebben toch jaren, de oude vandaag, onder die zuivere leer van onze leermeester gezeten. Denk daar goed om. En dan krijgt de mens hem te zien bij het licht. Van de goddelijke wet. Want het einde der wet is Christus. Dus we moeten kennis krijgen aan de wet. En de wet stelt schuldig. De wet houdt niet van loven en bieden gemeente. Nee, we zijn niet op de koemart, hoor. Nee, de wet eist. volstrekte de gehoorzaamheid. En we hebben wel getracht die wet te, te, te voldoen. Laten we maar eerlijk zijn. Laat ik nu eens spreken tegen een bekommerde ziel. Wat heb ik het van de wet verwacht? Maar de wet is krachteloos tot de erfenis. De wet eist. En ik heb geen penning om te betalen. Dan kom ik door ontdekkende genade aan het einde van mijn vruchten. En dan kan ik een hele korrig zomervrucht hebben. Ach, gemeente is wel groot hoor. Maar het is niet genoeg. De tranen, ach, die verlossen. En de belofte, dat is de beloving. En het recht is de vrijspraak. Het zijn allemaal dingen waar we indrukken van. Maar het einde der wet, dat is Christus. En bij het licht der wet, wat leert de kerk dan? Dat hij een eer over God is. En dat hij een overspelig bestaan heeft. Dat leert hij. En wat leert de kerk dan nog meer? Bij de ontdekking van Gods geest. Dat er geen andere voorbijgang meer zeggen wil. Het zal zijn dat die God die komt daar niet meer op terug. Gooi het gemeente. Nou, dat is nou een stukje levenspraktijk hoor. Teren komt niet meer voorbij. Zou ons dat nu niet uitdrijven gemeente? Wees nu eens eerlijk. Ja, ik ben een vreemde dominee hoor. Ik hou niet van al dat eh, precieze dogmatische. Ik ga maar op je ziel af. Want dan ga je me naar de dus wat gaat er nu gebeuren. Als de here niet meer terugkomt. Ik zocht hem. Maar ik vond hem. Nee. Maar als dan de here niet meer terugkomt gemeente. Waar moet het dan heen. Nou wees nou toch eens eerlijk. Jonge mensen. Want al die vlotte heen. Redens heb je toch ook niks aan als je het graf komt doen. Waar moet het dan heen? Wel weet je waar het heen moet? Ik moet mijn leven verliezen. En dan zegt die dierbare wel. Hij zegt die zal leven. Zou we verliezen? Die zal het behouden. Want mijn leven moet ik verliezen. Ik moet met alles in de dood. Om uit de bediening van Christus. Uit een dienend God. onthoud het ons gemeente. Een dienend God. Ja wat een wonder. Wat een eerbied Een druppend heiligdom. Bediend te worden. Dan ben ik uitgediend. Zoals dat ik doodziek in het ziekenhuis lig. Dan word ik bediend. Ik, ik kan zelf niets meer. Uitgediend. Uitgewerkt uitgebid, uitgehoopt en dan zelf bediend, al mijn zomervruchten verteerd en dan der bediend uit een dienend God en een druppend heiligdom die zijn kerk wederom zal voeren in de zoete gunst en zalige gemeenschap van zijn God en Koning dat is het leven van het leven. En daar komt die kerk terecht. En hij zal niet meer voorbij gaan. Ja. Het einde gekomen. En toch nog niet vol eind. Jonge mensen. Hoeveel malen hebben we gestaan. Voor de poorten van de dood. En dat de Heer het nog wel gemaakt heeft. In gevaar, in ziekte, in rampen en toch De dag is dood, maar verre stellen. Mensen, ik zeg, ik zeg dat wel eens in Dat Mag je hier ook al weten hoor. We leven in een tijd dat alles ja, ja, Het jaagt naar kennis. Het jaagt naar grootheid, het jaagt naar ontwikkeling, alles ja. En de ouderen vandaag die op jaren zijn en dan eens terugkijken naar vroeger. Wat was het toen andere tijd? He. Maar alles ja, er is nergens geen tijd meer. Kinderen zijn drie jaar die worden aan school gesleven en maar leren, en maar jaren nergens tijd voor klaar voor de wereld en de dag des doods daar hebben we al de tijd mee die stellen we ver van ons ja daar praten we maar niet over nee, nee dat komt dat komt misschien over dertig jaar wel eens hè? zo denken wij erover maar die dag des dood? nee nee, nee daar moeten we niks van hebben we jagen de wereld en alles ja, maar dat, nee daar hebben we de tijd wel mee ja, Maar het moest precies andersom zijn. Dan met de wereld de tijd. Wel maar dan we jagen naar de rust. Daar wordt de rust geschonken. Als je die zoete manen wel zijn armen mag vertoeven. Ja het vette van zijn huis. Gesmaak. Als je dat eens mag beleven gemeente. Een volle week. Van wel eens. Mag daar elke keer liefde dronken. Als je daar eens mag verdoen. Dan kan het nog ook zondag worden. En alles op aarde dat blijft. Weg. Alleen wat God werkt. Dat blijft nog over. En ik zal u niet meer voorbij gaan maken. Dus spreekt die van Heer, Heer. Ach geliefd. Mocht Heer als eens in ons midden komen en te werken. Want Heer houdt zijn hand zo stil. Waarom? Omdat het godswerk wordt zo tegengestaan. Het is maar een bouwen en een bouwen en een bouwen. En de mensen luisteren en de mensen hopen. En ze bouwen mee. En het is maar een bouwen buiten dat fundament. Wat zullen er toch vele bedrogen worden voor de eeuwigheid. Wat zal die nacht, die nacht, toch lang worden. En van zulke licht. Een eeuwige nacht, zo maar. maar Misschien is het de laatste oogzondag oh, in het leven. En in onze tijd, er zijn zoveel spotters die zeggen, we blijven nu het einde. We kijken al naar het einde, zeggen ze dan. We hopen op het einde. Maar als het einde komt, dan is het er. En u zal voor een ieder mens de wereld veranderen. Al is het bij ons sterven. Of wij zullen het allemaal nog meemaken. Ja, ja. Velen zijn uit ons midden weggenomen. Lampen vol. En de grootste rampen op aarde. En wat doet het ons? Totaal geen spetter. Nee. Het doet ons totaal niet. Want we zijn nu eenmaal dood voor de dood. In vijandschap tegen de levende God. En mochten we nu onze vijandschappers ontdekt worden. Mochten we nu eens op ons knieën eder zinken gemeente. Zeg Heer het is ook zonder. En dat zijn nu meer de vruchten. En het zijn zomervruchten. Maar Hij zei het waarde. Ik spreek over geestelijke zaken. Heer. Mocht mijn vruchten uit u gevonden worden. Want ik ben arm en ellendig. En ik heb het gehoord en ik heb het geleerd. Niemand kan zijn broeder. Immer meer verlozen. Die prijs. daar ziel dat rand zoen. O gemeente, gemeente. In tijd. Nog eeuwigheid vol En als dat dus op je hart gaat drukken. En dan dat niet meer voorbij zal gaan. Ja wat dan? Mocht de Heer het eens dus op onze zielen winnen, Hij zal zich dan omring. Door tegenspoed. Ben in klein moed. mij verkwikken. En dat is noodzakelijk geliefd. Een volk desheren. In ons midden. Bekend of onbekend. Wel bij God bekend. En de heren weten waar je woont. Het is oogstzondag. Dat wij onze offer dan. De heer op mochten dragen. En het grootste offer is. Voor de kerken gods op aarde. Een verbroken hart. En een verslagenheid. Dat we zo eens mochten opdoen. En dat we het mochten uitroepen. O God, Gij zijt mijn God. U zal ik geloven. Al is het op de bodem van de hel. Want daar moet ik voor ingewonnen worden. En dan zal de heroes niet meer voorbij gaan. Maar dan zal die rust. Waar die van eeuwigheid gerust heeft. In die grote rust aanbrengen. En die zijn kerk gekocht heeft uit het goddelijke recht, met het bloed in zijn levens. En daarom, mijne reizen. naar die ontzaglijke eeuwigheid, al onze zomervruchten zullen verteren. Maar in de dood van Christus, daar ligt nu het leven voor de kerk. En moet het leven van de kerk, moet in zijn dood eindigen. Hoor het gemeente. En dan zal het nog eens over toch wezen. Ja. Dan kan die zingen daar. Daar zal ons. Het goede. Van zijn woning. Verzaden. Reis op reis. Dan word je bediend uit een dienend God. En uit een ruppend heiligdom. Om die kerken wederom te voeren. In de zoete huns. Een zalige gemeenschap. Want in Christus is alles voor ons. En wij voor hem volk. Wandel dan in vrezen. In de tijd u inwoning. Want gij zij duur gekocht. Ja gekocht met het bloed. van het Hevige testament verzegeld. Dat alle degene die de zijn waren. Ze zullen komen en uitzien volk in ons midden. En die het leven in haar hand niet kunnen vinden. En die zo dikwijls beschaamd en zo dikwijls benauwd zijn. Dat ze door de dood overvallen zullen worden. Ja wat dacht je? Ja mensen die worden het leven lang met de vrezen des dood bezocht. Dat gaat zo eenvoudig of niet mensen. Sta maar eens bij je sterven bent. Maar dan moet hij helemaal alleen. Die steekt donkere nacht door. Ja, spot er maar mee hoor. Maar het is wel anders. Ik heb het wel gezien als de de kussens zo en nog aan de rand jonge mensen. Die lagen te sterven. En dan is daar haar in de hoofd vast. O oh God, o oh God. En toch te laat. En daarom mij in hem Naar die ontzaggelijk heen dat we mogen leren wat we geworden zijn in die diepe vallen adem. Maar wat nu die tweede Adam voor zulke doodschuldig volk gedaan heeft, zullen even uitgestort in de dood. En daarom moeten al onze vruchten, die Amos kreeg te zien van het tienstamrijk, die moeten allemaal verderen. En mochten onze vruchten in hem gevonden worden. Is mijn wens en bewijs om zijn verbond te willen. Amen. Ach hier, nog een ogenblik bij elkaar mogen zijn. En wij gaan eens achtervolgen met de zenuwen. En zie ga je op onze gunst van boven. En wees ons nog een hier. Naar de grootheid mag barmachtige Heer Wees toch de napredeke nog O grote omvermer Al is er maar een woord gevallen in Israël En dat het nog eens vrucht moet dragen Ter eeuwige leven Ter ere van uw lieve naam En goddelijke deel Om uw verbonds willen Amen onze slotzang zei, psalm 118, en daarvan het veertiende vers. Gij zijt mijn God, e, dien ik doe heren, met lofzangen van zoete toon. U alleen aanbid ik heren, en prijs u steeds met psalmen schoon. Dank dan Heer zeer hoog geprezen, want groot is zijn vriendelijkheid, zijn goedertierenheid zal ezen, bestendig in de eeuwigheid, het veertiende van de 118. De zegen des Heeren en gaat heen in vrede. De genade van onze Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen.